Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oekraïne wordt nog altijd gevochten, ondanks alle berichten over een mogelijk staakt het vuren dat vandaag in zou moeten gaan. Europese leiders en president Zelensky eisten zo'n bestand voordat er over vrede kan worden onderhandeld met Rusland. Moskou heeft er geen toezeggingen over gedaan, maar de drone op Kiev lijken vandaag wel afgenomen. In andere plaatsen waren vannacht nog wel Russische drone -aanvallen. President Putin zegt donderdag direct over vrede te willen onderhandelen met Zelensky in Turkije. Of dat echt gaat gebeuren is onduidelijk. De gemeente Amsterdam is zeer geschrokken van de aanhouding van een ambtenaar. De man zou lange tijd op verzoek van criminelen adressen hebben opgezocht in systemen van de gemeente. Op deze adressen waren vervolgens explosies en andere geweldsincidenten. Burgemeester Halsema zegt dat de aanhouding laat zien hoe wijdverspreid de georganiseerde misdaad in de samenleving is. De gemeente Amsterdam gaat uitzoeken tot welke gegevens de verdachte toegang had, hoeveel Amsterdammers dit geraakt kan hebben en wat nodig is om herhaling te voorkomen. In Londen lag een groot deel van het metroverkeer uren plat door een stroomstoring. Meerdere van de drukste lijnen werden stilgelegd en ook kwam te veel andere lijnen met storingen en vertragingen. Sommige metrostations werden volledig gesloten. De stroomstoring in Londen werd veroorzaakt door een brand... in een elektriciteitscentrale van het metrobedrijf. Bij een controle van lesauto's in Eindhoven... heeft de politie meerdere mensen betrapt op rijden onder invloed. In totaal werden 48 lesauto's gecontroleerd. Van vier leerlingen en één rijinstructeur werd vastgesteld... dat zij tijdens de rijles onder invloed waren. Waarvan is niet bekendgemaakt.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 Hey, dit is Raymond van Maanvlinder. Onze nieuwe single Geen Tijd knalt uh, zo direct je speakers uit. Het gaat over altijd maar rennen, achter de klok aan... nooit genoeg tijd hebben... en het gevoel dat je jezelf onderweg kwijtraakt. Oh, en we hebben er een nieuwe kracht bij. <laughs> Onze drummer Barry Schepers. Misschien ken je hem nog van Mindshade of uh, Jezebel. En uh, hij beukt zich uh, voor het eerst door een Maanvlinder track heen. Dit is Geen Tijd. Draai hem hard. Kom terug bij weer het tweede uur van deze alweer 14e aflevering... in een special van Play It Loud Dutch Fury. Het tegenwoordig maandelijks terugkerende metalprogramma... speciaal gewijd aan de florerende Nederlandse metal scene... met zowel opkomende als doorgebroken en succesvolle acts. Fijn en bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan... en mocht je net pas hebben ingeschakeld... bedankt dat je sowieso bent gaan luisteren. Je hebt er wel een heel uur met lekkere metal uit ons mooie metalhandje gemist... maar gelukkig heb je nog een heel tweede uur... waar een lekkere selectie nieuwe muziek voorbij gaat komen... van eigen bodem natuurlijk... En de vaste play luisteraar weet inmiddels al lang... dat ik elke uitzending een uur stevast begin... met de uuropener. Dit tweede uur komend van een muzikant... en zijn project die ik al sinds het begin volg... en regelmatig heb gedraaid met Dutch Fury. Ik heb het over het Noord, uh, uit Noord-Brabant... komende Nederlandstalige, symfonische metalproject Maanvlinder... van oprichter Raymond Luybrechts... die tevens verantwoordelijk is voor alle instrumentatie en productie. De zangeres kiest er voorlopig voor anoniem te blijven. Maanvlinder heeft inmiddels vijf singles uit... wordt langzaamaan een volwaardig Live bent en weet gestaag meer zieltjes te winnen. Je hoorde Raymond natuurlijk net zelf zijn nieuwe drummer en single Geen Tijd aankondigen. En Raymond, jij ook weer bedankt voor jouw input en hopelijk tot snel. En van de symfonische metal gaan we weer over naar op agressie, dankzij de mannen van de uit Utrecht komende dash, trash en death metal formatie Disquiet, die terug is aan het front, dankzij de video voor de nieuwe single. Call of the Kill, dat is geregisseerd door Maurice Swinkels... frontman van Legion of the Damned. Na de release van hun derde album, Instigate to Annihilate... werd het even angstvallig stil rondom de band. Maar ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan... brengt de band voor deze gelegenheid een de nieuwe EP The Infinite Hell uit... op 30 mei, waar deze single ook op te vinden is. En Call of the Kill hoor je natuurlijk bij Dutch Fury.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 Lieve luisteraars van Play It Loud. Mijn naam is Marlief, zangeres en gitarist van de band Traversus. Traversus is een hardrockband met metal en prog-invloeden... en wij hebben recent een nieuwe single uitgebracht. Het is een nummer met dikke riffs, melodieuze vocalen. het is modderig, het is donker... maar met een ondertoon van hoop op een betere wereld... in de breedste zin van het woord. Dus we hopen dat jullie het tof vinden. Hier is Maybe In Another Life. We in another life voor jullie aansluitend op This Quiet uh, van de band Traverses. Dat zoals zangeres en gitarist Madeline zelf heeft verteld. ...invloeden uit de progressieve rock en metal haalt. Traversus so bracht begin 2023 hun debuut EP The Only Way Is True uit. Dat werd opgenomen met producer Joost van den Broek... ...en de redelijk complexe, maar uiterst pakkende sound van de band Perfect heeft vastgelegd. De teksten van de band gaan over, onder andere over persoonlijke worstelingen... ...maar ook over maatschappelijke kwesties... ...zoals de invloed van de huidige maatschappij op de geestelijke gezondheid... De nieuwe single is het eerste voorproefje van de band's nieuwste EP Navigate... waar momenteel hard aan wordt gewerkt en gepland staat voor release op 12 september. Ook het Alkmaar komende Serotonia heeft op 14 april hun eerste voorproefje... in de vorm van de single Lost at Sea van hun komende EP World at War laten horen. De single dat gepaard gaat met een live videoclip opgenomen tijdens een show in de Victoria in Alkmaar... Dat was een cadeau voor drummer Leon. En is tevens zeer persoonlijk. Het gaat over hem terwijl hij verdrinkt. De EP zal uitkomen op 19 mei en op donderdag 22 mei worden gevierd met een release show in de eerder genoemde Victorie. Dus samen met Fall. Volgende week de gast bij Play It Loud Live, Hello Fire en Bloid. Wees erbij dus. Voor nu kun je alvast in de stemming komen dus met Last at Sea van Seratonia. An shot crossing through my veins You see your life and I will die today So we'll never get a for your pain Ever the second day that night An eternal journey that has survive. Just when I thought I was all alone Someone to be So Someone to take me Go. Te Horen op ZFM Zandvoort Yo, dit is Justin, drummer van Out of the Blue En wij zijn een hardcore b band uit het zuiden van Nederland en België Wij hebben ongeveer drie weken geleden onze debuut EP uitgebracht Genaamd Pay With Blood Jullie gaan nu luisteren naar een nummer wat daarop staat Ook genaamd Pay With Blood Dit is een heel hard nummer Boze vocals, harde gitaren, veel breaks Een vieze sneer Dit nummer heeft eigenlijk gewoon alles Om even helemaal los te gaan dus sta op waar je ook bent, gewoon een paar cartwheels een paar spin kicks, want dit is Southside Hardcore 2025, out of the blue style, met pay with blood. En om niet te vergeten, onze boys van Chincheck, Daan en Don staan ook op deze plaat, op dit nummer, dus dit is pay with blood, out of the blue feet, Chinchecked. Met Beat Town invloeden, out of the bloeders uit België en het zuiden van Nederland kwamen het tot slot voorbij. Met hun persoonlijke aankondiging voor hun nieuwste single, Pay It With Blood. Het nummer bevat een samenwerking dus met de beatdown hardcore band Chin En is afkomstig van hun op 18 april gereleasde debuut EP met dezelfde titel. Check deze band als je van hardcore houdt, beatdown hardcore natuurlijk. En de volgende band die ik heb benaderd is Fosfor. Een metalcore band uit Rotterdam die op 4 april hun debuutsingle Drown met ons deelde. Phosphor vernietigt, bouwt en herbouwt met hun verpletterende metalcore kracht. van bakstenen spookachtig melodieën en klanklandschappen. Geïnspireerd door de herbouwde stad Rotterdam brengt Fosfor de ervaring naar jullie toe en daar dragen wij bij Play It Loud graag een steentje aan bij. De heren hebben ook wat voor hun single ingesproken. Waarvoor dank, brandlos. We zijn Fosfor, dit is Tim. Salam. Uh... Ik ben Jamal. Ik ben Dijs. Uh... En ik ben Arno. En uh, wij hebben onlangs een single genaamd 'Drownout' gebracht. Hij uh, staat nu op Spotify en alle andere grote streamingsplatforms. Uh, we spelen op 23 mei vanaf 8 uur half negen ongeveer uh, KV Voigt aan de Nieuwe Binnenweg. Ik uh, hoop jullie daar te zien en uh, tot snel. Um, dus voor... De zojuist gedraaide in 2016 door Tijmend aan Hartig opgerichte groove en thrash metal band Anger Machine. Hun derde single Acid Rainbow van het komende album Human Error. Dat op 5 juli zal worden uitgebracht en gevierd wordt met een spetterende release show in het Haarlemse patronaat. Met de geweldige, geweldige ex-Manus Plague, Non shelfall Daar hebben we ze weer. En het eerder gedraaide Disquiet als support. Deze vette avond mag je niet missen. Het nieuwe album dat gaat over het menselijk gedrag, zal helemaal gespeeld gaan worden, aangevuld met wat oudere tracks. En Acid Rainbow volgt op de eerste twee singles: Parasite en Deadline Flatline. Het heet Amsterdam afkomstige Gallimash gooit hardcore punk, moderne death metal en metalcore in de blender en serveert het met brute riffs à la Chimera, de intensiteit van The Lamp of God en de chucks van Kublai Khan TX. Vorig jaar bracht de band nog hun debuut EP Condition Part 1 uit via Suburban Records, maar maakt zich sinds 10 op voor Part 2, dankzij de recente singles Lotus en de op 23 april verschenen titeltrack hiervan. Het gaat over de verbannen delen van jezelf, over de ingewikkelde verhalen die je geest verzint om je ervan te overtuigen dat het goed met je gaat over het proces van bewustwording en acceptatie over de mogelijkheid tot verandering. Condition Part 2 is op 6 juni verkrijgbaar eveneens via Suburban Records en de titeltrack hoor je nu als eerst in het laatste volledige blokje april releases van The Fury. Ah. I live in a world self-infected The gaze my awareness projected What I see and use to dissect it The fraction of light that's deflected 99% is inflected Onto what I think is detected So how can I live and reject it If I cannot sleep on a fragment In a system takes self-rejection Nothing's good enough for perfection Depending on others' affection. But it's never directed attention Harked by better reactions Addicted to other's affections One day I will break these protections And live free with my imperfection Managed to find the broken cheddar and I can't believe in my mouth, let me lift it for a sec Right now! Frizzled and callous could keep up the malice But that is existing with grimace There's no blessing us not so we cannot stay Being this, this being You were taught nothing new for your feelings you Gotta keep that cuff in your belt spinning To the point where you're fighting guerillas While you painfully manage your grimace you Gotta talk about the words that appearing Gotta express what is there, what you're fearing Holding on to the anchors you're hearing Of a self that is fast disappearing Cause the world's all appeared Seeking out while the ship has been built on The night So we think that we're flaunting a reason We're reflected in all that we're seeing The perceptual goggles appeasing Presenting us a melody we read not believing the sounds from your mouth, but it's not what you're meaning Love all around, but it's not what you're feeling Flooding on the sound, so the that you're hearing Is the ricochet we lay off, the past we're living We're just, we're just playing We're just That's right, that the side the all side on the that's right one Breaking a good, Fuck The to let them play it loud het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. Ja, dames en heren. Welkom, welkom. Wat tof dat jullie luisteren naar Play It Loud. Mijn naam is Dave, ik ben van Aftertaste. En als het goed is, gaan jullie zo direct luisteren naar onze nieuwe single... ...genaamd Meth Mouth. Meth Mouth komt van ons tweede album, genaamd Hungry for Life... Dit album komt binnenkort uit, 6 juni, wel te verstaan. Dus als jullie het tof vinden wat jullie horen, zoek ons vooral op. Volg ons, want wij doen allerlei toffe dingen en je bent van harte welkom. Dus, tot snel. De verweving van melancholische do-metal met een elektronische puls is af op de 17 april verschenen videoclip voor de nieuwste single MathMath. Math. Een huiveringwekkende verkenning van liefde, verlies en de kwetsbaarheid van de menselijke geest. Met echo's van Paradise Lost, de sombere humor van Typo Negative en het verpletterende gewicht van Trypticon. Bij het aftertaste meestal de leegte onder de oppervlakte te vangen. De zanger, gitarist Dave Meester zei na zijn introductie. het volgende over MathMath. MathMath Math is een walgelijke titel voor een liedje. De titel was ook het allereerste dat voor dit nummer geschreven werd. En de tekst volgde: Een griezelig, smerig, fictief verhaal dat drept van ongemakkelijke droefheid. En voor mijn tijd er weer op zit en ik er traditioneel uitga met een keiharde Nederlandse black metal track waar je zeker wel een vieze nasmaak van gaat krijgen... heb ik eerst nog de concertagenda voor jullie. Waar kunnen de last-minute beslissers onder jullie nog naartoe... qua metalconcerten in het land deze week? Dat hoor jullie zo van mij. De Play It Loud Concertagenda. Het Japanse trio Baby Metal, dat J-pop en metal weet te fuseren, komt op 13 april terug naar Nederland. Eerder dit jaar stond de band onder andere op Pinkpop en AVAS Live met een headliner-show. Het voorprogramma wordt verzorgd door Poppy, bekend van samenwerkingen met Knock Loose en Bad Omens en Bambi Tuck, bekend van Eurovisie Songfestival vorig jaar. Baby Metal, Poppy en Bambi Tuck staan niet in de Ziggo Dome. Dat is verplaatst naar de AVAS Live. De Tickets zijn nog verkrijgbaar. Die gaan vanaf 77,28 euro. De deuren openen die avond om half zeven en de aanvang is om half acht. Op woensdag 14 mei biedt Metropool te NSGD een avond vol geweld met vier absolute top-ex. Decapitated, Cryptopsy, Warbringer en Carnation zijn dan te zien. De tickets in de voorverkoop kosten 33 euro en aan de deur 36 euro. De deuren openen die avond om 6 uur en de aanvang is om half zeven. Met een brute mix van sludge, stoner en metal... komen de lokale helden van Komatsu naar Altstad... In Eindhoven. De Eindhovenaren hebben een nieuw album, A Breakfast for Champions, opgenomen... waarvoor ze samenwerkten met producer Pieter G. Kloos... opgenomen bij Bootleg Recordings door Peter van Elderen. Het Alkmaarse Del Toros is support die avond. Tickets kosten 15 euro. De aanvang is om half negen. Temple, Fang en Heath zijn te zien in Vera in Groningen ook op 16 mei. Tickets daar kosten 14 euro. De deuren openen die avond om 8 uur en de aanvang is om half Negen. Een stap in de adrenaline gedreven wereld van combat clash... waar moderne gepanzerde ridders rauwe kracht en vaardigheden... Ontketenen in een reeks medogeloze gevechten. Uitgerust met volledige middeleeuwse stijl... harnassen en wapens bossen deze krijgers... in een onverbiddelijke arena waar alles is toegestaan. Twee metalbands, Bildstar en Stoffelijk Omschot... verzorgen de muzikale omlijsting. Kortom een avond om niet meer te vergeten. En dat vindt zich allemaal plaats in de Udina te drachten. De tickets kosten in de voorverkoop 19 euro... aan de deur 24 euro. De deuren openen smiddags om 4 uur... en de aanvang is om half 5. En tot slot kun je nog naar de Nederlandse... Black ba uh, uh, symfonische band uh, black Blackbriar, sorry. Het is wellicht een van de snel stijgende sterren van de symfonische scene. Nadat ze al eerder in het patronaat stonden als voorprogramma... bij Charlotte Wessels, komen ze op zondag 18 mei... dus terug naar Haarlem voor een headline show in Stage 1... met Solocycles als support. Tickets zijn 28.50. Deuren openen die avond om half acht. Aanvang is om kwart over acht, dus wees daarbij. En dat was de concertagenda weer voor deze week. Volgende week is er dus zoals eerder vermeld... geen concertagenda te horen in verband met een bandinterview. Maar die week erna weer wel. Je kunt wel de Facebookpagina play it loud Het ZFM checken... voor de concertagenda voor die week. En zoals beloofd ga ik er zo direct traditioneel hard uit... met een keiharde Nederlandstalige black metal plaat... waar ik vorige maand nog de nieuwe track van Wal liet horen... is dit keer de beurt aan de Nederlandse black metal band Hellevaarder... die zich sinds 2017 een weg naar voren baant... en in 2022 zijn eerste grote indruk maakte... met het debuutalbum In de Nevel van Avrund, gevolgd door een optreden in verloren vertellingen... een splitalbum uit 2023 met... Medeleden van de Splotterkring Ashrau, Schafot en Dwyndaler. Duindwaler... Duindaler, sorry. En nu keer Hellevaarder terug met hun tweede langspeler Fakkeldragers. Dat op 19 juni verschijnt in verschillende formaten bij een drietal labels ...Void Wanderer Productions, Zwaardgevecht en het Portugese War Productions. En op 14 april verscheen hiervan dus ...Hellevaarders nieuwste single Handen Gegeten in IJzer. Die je tot slot gaat dus horen. En mijn tijd is dus op zit. Weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Alle bands voor hun, bedankt voor hun inzendingen. En natuurlijk voor de geweldige muziek die jullie maken. Heb je wat nieuws en vets gehoord waarvan je dacht, dit moet ik hebben, schroon niet. En support de betreffende band dan door hun muziek en merch aan te schaffen. En natuurlijk hun shows bij te wonen. Support je locals. Hopelijk tot volgende week waar ik met Play It Loud live een interview zal hebben... met de uit Haarlem en omgeving komende hardcore metalband Fall. Over hun carrière en natuurlijk hun komende EP Echoes of Resolve. Don't miss it. Horns up en stay metal. Muzzle.